Hier in gaat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden gaat drie natuurgebieden die door zijn voorganger Trump waren verkleind weer groter maken. Het gaat om twee gebieden in de staat Utah en om een zeereservaat in de Atlantische Oceaan. Trump had de natuurgebieden in Utah verkleind op verzoek van de republikeinse leiders van de staat. Die wilden in de gebieden op zoek naar olie, gas en andere delfstoffen. Delen van de natuurparken zijn voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika heilig. Ze zijn dan ook erg blij met het weer vergroten van de gebieden. De structurele ongelijkheid tussen sociale groepen wordt niet kleiner... terwijl er wel veel beleid is gevoerd om die kloof te verkleinen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek... waarin 2014 met 2020 wordt vergeleken. Er is volgens het SCP een groep die structureel achterblijft... en niet serieus wordt genomen door de overheid. Deze kwetsbare burgers komen nog verder in de problemen... door ingewikkelde regels, zoals het toeslagenstelsel... De SCP vindt dat de menselijke maat terug moet. Ierland gaat toch akkoord met het plan voor een wereldwijd minimum winstbelastingtarief van 15%. Daarmee is een nieuwe stap gezet in een internationaal initiatief... om belastingontwijking door grote concerns tegen te gaan. Het idee is dat multinationals in elk land waar zij actief zijn belasting gaan betalen. Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese zee op een onbekend object gevaren... De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt. De nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Het ongeluk gebeurde vijf dagen geleden in internationale wateren, zeggen de Amerikanen. En is nu pas bekendgemaakt om de missie niet in gevaar te brengen. Het weer. Er is op uitgebreide schaal kans op dichte mist. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. De komende dag begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. We nu de nacht!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 Een gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van de. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. ik heb die bug gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een donko op kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle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 Come stash for the first couple day <laughs> I've been making moves in chains Could not lose, America was calling me, you said I must choose, between a life of love or visions that will fade, now the choice is made, I am so lonely, can you see? If you can I remember better days but Now I understand Can't by happiness Love is not for sale Here inside my soul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 Sorry, kom, komt het tot mijn ding, uh-huh. Lash get it, uh-huh. Ash get it, uh Hoe je make-up en je outfit is killing, uh-huh. Tis flex, uh-huh. Yellow flex, uh-huh. Ik heb big ass ring om mijn nek, uh-huh. Ik heb een poker gevuld met snacks, uh-huh. Ik heb vier, vijf, bitches, nee 6. Uh-huh. Ik kwam binnen, uh-huh. Veel te clean, uh-huh. Nam je meid en ik vluchtte van de scene, uh-huh. Ik kwam te vak als de verkiezer uit de ski, uh-huh. Nu moet ik wat pakken wat ik verdien, uh-huh. Tis flex, uh-huh. Yellow flex, uh-huh. Fucker Rijns, bus, ik schrijf alleen checks, uh-huh. Bij de old school, nigga net treks, uh-h Vroeger is het nog niet laat Wat is de reden dat je nog niet slaapt Kom en toe het voor me zet me die kom zo dat ik op mijn ding, uh-ha. Let's get it, on ha Ash, get it, on ha Voor je make-up en je outfit is killing, uh-ha. It's flex, uh-ha. Yellow flex, uh-ha. Ik heb big ass ding om mijn nek, uh-ha. K heb een met snacks, uh-ha. Ik heb 4, 5, in 6, uh Het is die jongen van de 036, ah ha Veel seks, maar dan veel minstacks, uh-ha. Ik die rappers al zeg ik ben een next, ah ha Yo, flex, flex, pas me die fles, ah ha Ik heb champagne hier om mijn wet of zo. Ze die wak je even lekker in de S of zo. Al die rappers in de zin, die hebben stress en zo. Maar ik voel me net als Ronnie hoe ik flex en zo. Ik heb dingen voor jou en je bestie, lekker op een jet op een Ik ben met kleiner, even in die G-klas en rijden. en dat ik sinds zestien. Ik ben een lid, uh je bitch, uh huh. Laat me zien, baby shit like this, uh huh. Ben a young little nigga, get rich, uh So Zet je and en the shit in Kom binnen, met je bitch, uh-ha. show, die kom, tot mijn dick, uh-ha. Let's get it, uh-ha, let's get it, uh-ha. Hoe je make-up en je killing, uh huh. This flex, uh huh, yellow flex, uh heb big ass, bring on my neck, uh huh. K heb een poelkast gevuld met snacks, uh-ha. K heb vier, vijf, pusje, nee, zes, uh-ha. Niet ik heb een nieuw contact, 2-0 EE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 nog niet slaap, kom en doe het voor me, zet me ja Ik kom binnen, ah ha, met je bitch, ah ha Hey shorty, komt schudden tot mijn dick, ah ha Let's get it, ah ha, let's get it, ah ha Hoe je make-up en je outfit is killing, ah ha Het is flex, ah ha, yellow flex, ah ha Ik heb big ass, bling om mijn nek, ah ha Ik heb een mijn polkast gevuld met snacks, ah ha Ik heb vier, vijf, bitch, nee, zes, ah ha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 And living on the hill in the neighborhood safe from harm, dictating how we live.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 Crazy has